4 uur. Marnix Ampersen met het NOS -journaal. Rood staan bij de bank wordt goedkoper. De rente voor mensen die in de min staan gaat vanaf volgende maand omlaag van 14 naar 10 procent. Datzelfde geldt voor de rente op producten die op krediet worden verkocht. De Tweede Kamer had gevraagd om het aanpakken van de zogenoemde woekerrentes. Vooral in de coronacrisis kunnen huishoudens met lage inkomens door de hoge rente in de problemen komen. Het Niebud denkt dat de verlaging consumenten meer lucht kan geven.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 Volgens de politie was hij onder invloed. Hij werd liggend op de grond geboeid en kreeg mogelijk een hartstilstand. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. Soms met de mededeling dat een onschuldige Algerijnse man is vermoord door de politie. Justitie in Antwerpen onderzoekt het optreden van de politie en het gedrag van de man. De gouden bal, de prijs voor de beste Europese voetballer van het jaar, wordt dit jaar niet uitgereikt. Door de coronacrisis werden onder meer de Franse en Nederlandse competitie gestaakt. In Engeland en Duitsland werd het seizoen wel afgemaakt. Volgens de Franse organisator is door die verschillen geen sprake van een normaal seizoen. Het is voor het eerst sinds 1956 dat er geen gouden bal wordt uitgereikt. Het weer. Zon en stapelwolken bij 18 tot 22 graden. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Het koelt af tot een graad of 10. Ook is er kans op nevel of een misbank. Morgen in de loop van de dag opnieuw stapelwolken. In het noorden enkele bui. En ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Dit Verkeersupdate. Verkeersupdate. is Bianca Daming van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 De jaren zeventig, je hoort het bij CFM Zandvoort. Het geluid, we zijn er 24 uur per dag. 106.9, kabel 104.5 FM. Tegenwoordig ook op DAB, kanaal 6A in de hele regio uh, Kennebeland. In high fi Stereo, zoals dat zo vroeger uh, heten, Toen we het 30 jaar geleden begonnen. Het uh, mo mocht wel alleen maar mono uitzien. Maar goed... We zijn al uh, 30 jaar uh, Het Geluid van Zandvoort, de lokale radio voor Zandvoort en de regio. En we waren een van de eersten die begonnen eigenlijk met de lokale radio, Albertje. Uh, jan Daar weet je alles van. Ja, toen waren er nog heel weinig. Tegenwoordig heb je een paar honderd uh, zenders. Wordt wel weer iets minder vanwege de streekradio, maar het blijft er nog steeds heel veel. Het derde uur van dit programma. Wat gaan we daar nu allemaal doen? Uh, uiteraard rond de klok van kwart over vier uh, hebben we de samenvatting uh, van de zojuist brede kwalificatie van de Formule 1 in Hongarije. Teleurstellend verlopen voor uh, Max Verstappen. Dat zal ik u alvast uh, vooraf zeggen. Uh, maar goed, hoe dat allemaal tot stand is gekomen. U uh, hoort het rond de klok van kwart over uh, vier. En als we tijd hebben, de stoelendans is ook alweer begonnen voor het volgende seizoen. En uh, daar zijn de eerste, eerste uh, uh, duidelijkheden ook alweer uh, uh, aan het daglicht gekomen. Er zijn een paar zittenblijvers. Die gaan niet over. Die zijn gewoon blijven zitten. Maar uh, ja, wat gebeurt er met Vettel? En uh, wat, uh, wat doet Bottas? Uh, blankt hij of verlengt hij niet? U hoort, uh, als we er tijd voor hebben, in ieder, geval, in ieder geval de samenvatting van de kwalificatie. En er ligt nog wat meer Formule 1 nieuws uit de pitstraat. Uh, half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. Nou, er zit momenteel één damehond uh, uh, in, in het asiel. Nou, Rex heeft, zoals ik vorige week ook al melden, gelukkig een thuis gevonden. Maar we hebben nu nog Babs. Babs, Babs. ook een hond. Ja, Babs. En het wordt ook tijd dat Babs is een afkorting voor Barbara. Hè? Dat is even een hint voor een plaatje voor jou misschien. Je weet maar nooit. Babs. Half vijf hebben we Babs. Het gedicht van de week. Ja, de redactie uh, tegenover mij is druk bezig... Uh, een stapel. Ja, ja het is weer een uh, megastapel. Uh, en uh, welke het wordt, uh, het is aan uh, Rob en uh, de liefhebbers van het gedicht van de week. Nog even geduld, kwart voor vijf is het zover. Hij zit er iedere keer bij trouwens, hè, dat ene gedicht. Ja, wat je nog steeds niet durft Nee. Maar goed, <lacht> misschien dat we dat eind uh, september moeten gaan doen. Oh ja, nee, ik, <lacht> ik, ik snap hem. Goed, uh, luisteraars en kijkers, uh, genoeg reden om ook een derde uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM. En uiteraard ook met heerlijke muziek. Ja, en ga jij nog met Maris op vakantie lekker naar de camping, net als bij die ah reclame weet je wel? Ja, we gaan naar Hinterkarten. En dan heb je, heb je Douwe Bob, die ja. zit daar... Oh, dat is die andere, ja. Die Altijd, zit daar dan ja. ook. En dan gaat hij gaat er datzelfde liedje doen, weet je wel? En dan hoor je Douwe Bob in de vette schreeuwen van hé hey, joh, wat doe je nou? Doe even normaal met mijn plaat. Nou, daar gaat het over. Het gaat over deze plaats. Van Douwe Bob. Forward. Yeah, you know what I'm saying? I'm finna hop in this shit and hit a couple corners real fast. Damn, I turn a flop to a bop. I don't know what time it is? Flay, flave on these hoes. I don't need to work, clock. Body like precious. Four door luxury sedan. Moving around these blocks like Tetris. Had the 750. Couple LS's. Another hundred grand. Couple of finesses. Never broke a sweat, no stresses. Never left a voicemail, cause the bitch got the message. That's a big body. Come on, that's a big body. Come on, you know what I'm saying? Yeah, finish this pull up and hit these corners real fast. I know this girl from Reno. Reno, she racked it in, yeah. made it happen. Exactly.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 Me and Big Body Chose up, baby. Let me show you how I rock with that. Yeah. That's a big body.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 Oh, yeah. Het blijft wel een mooi verhaal hoe je eigenlijk uh, tot een plaat komt... Hè, om die te draaien op de radio. Een aantal weken geleden liep ik uh, door, uh, door de Grote Houtstraat in Haarlem... in een keer van die megaboksen bij een kledingzaak. En er stapte een plaat zo uh, over de Grote Houtstraat uh, heen... en ik dacht, wat een lekker geluid zeg. Daar blijf ik even bij slaan en die ga ik even schaatsen om moeten zeggen. En toen kwam ik uh, uit op uh, deze single van uh, Anthony Dansa. En Big Buddy, ja, een uh, oude plaats, althans, zo klinkt hij, maar het is toch uh, vrij nieuw en lekker dansbaar. Dus vandaar een keer gedraaid hier bij CFM Zandvoort. CFM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. 18 minuten over 4, het wordt er heel snel tijd voor, want we hebben net uh, Q3 gehad en je zei het al, niet al te best voor Max Verstappen. Nee, ik zal even een korte samenvatting geven. Uh, allereerst, uh, nou ja, Lewis Hamilton heeft uh, Valtteri Boltas verslagen in de strijd om de Hongaarse pol. De regerende uh, kampioen ging een tiende sneller dan zijn Mercedes teamgenoot uh. Max Verstappen had het uh, moeilijk en bleef steken op een zevende tijd terwijl Red Bull collega Alexander Albon slechts dertiende was in de kwalificatie. Een, paar, een jaar geleden pakte Max Verstappen in Hongarije zijn eerste pol. De kans dat hij er ook dit jaar met de eerste startplek van door zou gaan. ...leek in de aanloop naar de kwalificatie niet groot. Los van dat Mercedes dit seizoen vooralsnog een klap, een, een klap sneller is dan de concurrentie... ...heeft Red Bull de auto nog niet helemaal voor elkaar. Helemaal niet voor elkaar. Het team uit Milton Keys kende een moeizame vrijdag in Hongarije... ...en moest bovendien de avondklok breken om alle gewenste aanpassingen aan de auto door te kunnen voeren voor de kwalificatie. Kijk we even naar Q3. Bij het aanbreken van het sluitstuk van de kwalificatie was het nog altijd droog in Hongarije. Maar de regenwolken waren onmiskenbaar genaderd. Lens Strol kwam als eerste over de streep en reed een 1.14.6... waarna de Mercedes-coureurs hun, Mercedes hun spierballen toonden door beide een tijd van in de 1.13 te rijden. Hamilton poste een 1.13.6, terwijl Bottas een 1.13.9 op de klokken bracht. Verstappen ging naar een 1.14.8 en zette zijn Red Bull daarmee voorlopig op de vierde startplek. Maar nog met een paar minuten te gaan deden alle coureurs nog een laatste poging... Vettel ging naar de vierde stack. u hoort het goed. Vettel ging naar de vierde stack, maar kon de positie vrijwel meteen weer inleveren bij Perez. Ook Leclerc ging sneller dan Verstappen, die zo naar de zevende plek zakte. Hamilton en Bottas maakten onderling uit wie er zondag de pol gaat starten. En die strijd werd gewonnen door de Brit, die een 1.13.4 noteerde. En Bottas was op de meet een tiende langzamer dan Hamilton en staat dus op de grid nummer 2. De Grand Prix morgen begint om 10 over 3. Maar nog even dus Hamilton op pool. Als je naar rechts kijkt, dan zit die Bottas. Daarachter de andere twee Mercedes-Stroll en, en Perez. En dan hebben we de Ferraris, Vettel en Leclerc. Ook verbazingwekkend. En dan op de zevende, teleurstellende zevende plek, Max Verstappen. Dan nog even wat nieuws over de stoeltjes. Het team van Racing Point, dat volgend jaar door het leven gaat als Aston Martin, staat volop in de schijnwerpers in de aanloop van de Grand Prix van Hongarije. Allereerst is er een lopend protest van Renault tegen de concurrerende team dat zou rijden met een kopie van de Mercedes van vorig jaar. En als je die startopstelling nou bekijkt, zou je dat ook bijna gaan geloven. Coureurs Lens Troll en Sergio Perez zeiden op de Hungaro Ring logischerwijs 100% overtuigd te zijn van het feit dat hun werkgever een legale auto de baan heeft opgestuurd. George Russell rijdt ook volgend jaar voor de Formule 1 team van Williams. De Brit is nu bezig aan zijn tweede seizoen bij Williams. Dat enigszins lijkt op te krabbelen uit een diep dal. Ik heb een, co ik heb een contract met Williams en dat accepteer ik. Teambaas Claire Williams is heel tevreden. Al dus Russell, 22 jaar jong, op de Hungaro-ring. Waar, waar dus waar de ziekwik de Grand Prix van Hongarije wordt verreden. Weet jij op welke plaats die uh, staat? Daar uh, ben ik wel benieuwd naar. Uh, wie wil je hebben? Uh, Russell. Nou, dan kijken we toch even naar Russel. Russel. Russel, Russel, Russel. Russel, waar staat hij? Kwalificatie. Russel. Mm. Zoek, zoek, zoek, zoek, zoek. Zo. Op een twaalfde plek. Dat, dat is een keur. hele mooie plek. Dat is een keurige plek. Goed, gaan we door. Meervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel heeft gesprekken lopen bij het Formule 1-team van Racing Point... ...dat volgend jaar wordt omgedoopt in Aston Martin. Dat meldt motorsport.com en het Duitse medium Bild. De Duitser verlaat aan het einde van het seizoen Ferrari na een periode van zes jaar. Vettel heeft de Indianers tot nu toe niet aan het wereldtitel kunnen helpen. De afgelopen jaren moest hij steeds afleggen tegen de Mercedesen. Hij eindigde twee keer als tweede in het WK, één keer als derde... En volgens motorsport.com staat ook Valtteri Bottas... op het punt om zijn contract bij Mercedes met een jaar te verlengen. De 30-jarige Finse Formule 1-coureur en zijn ploeg... hebben maandag afgesproken, afgelopen maandag afgesproken om de samenwerking voor te zetten. Een handtekening is het enige dat Bottas nog scheidt van een nieuw contract. Goed, zoals gezegd, dit weekend Hongarije. En dan gaan we op 2 en uh, 9 augustus zitten we in Groot-Brittannië... en wel op het circuit van Silverstone. 16 augustus gaan we naar Spanje, het circuit van Catalunya... 30 augustus gaan we naar België Spaak van Cushion. 6 september naar Italië op Monza. En op 13 september Mugello in Mugello. En op 27 september gaan we naar Sochi. Vooralsnog valt er die bottas aan de leiding in het verstand van het Formule 1 kampioenschap. Met 43 punten gevolgd door Lewis Hamilton met 37. En een derde plek voor Lennel Norris met 26. Gaan we op zoek naar Max Verstappen? Dan vinden we die terug op een zesde plek. En met 15 punten. Tot zover. Dankjewel. Ja, nou dan gaan we weer een uh, lekkere plaat voor je draaien. Hier is Robin Tick. around me, Ooh. but I can see the countryside, you can be rich when you're poor, poor when you're rich, it can be raining and I can make the sunshine. I got it.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 Naar de Pit reporter rijden we deze van Robin Tick en uh, inderdaad de Magic. Zojuist uh, plaatste de Zorgvoortse Reddingsbrigade een uh, bericht op uh, Facebook. En Het gaat over een uh, waarschuwing voor het strand, Albert-Jan. Klopt en uh, met name over de, de verraderlijke onderstroom van de, de, het water in de, in de zee. Dus uh, als u uh, het water in zou gaan, uh, kijk even uh, naar de vlagwaarschuwingen van de Reddingsbrigade. En zorg dat je uh, uh, in ieder geval grond onder de voeten houdt. En dan voel je ongetwijfeld al dat er een hele sterke stroming staat. Een gewaarschuwd mens stelt voor twee. You got Van Daryl Hall en John Oates En I can't go for that Heerlijke muziek blijft het gewoon 1 minuut over half 5 Zandvoort op zaterdag We zijn er nog tot aan 5 uur vanmiddag En om half 5 doen we altijd het dier van de week Bij Zandvoort op zaterdag En Zandvoort op zondag en uh, ja, vorige week uh, hadden we het erover dat er geen hond te bekennen was in het uh, Kennen M'n Dieren thuis. Nee. Maar er zit daar nou wel een, uh, een vrouwelijke hond. En toen hebben we, toen hebben we een, een poes genomen. Een poes, en ja. die heeft ook een thuis. Kijk. Dommel is, heeft ook een thuis. Dommel heeft een thuis. Of is gereserveerd. Oké, maar in ieder geval gaat de goede kant op. Maar nou gaan we het hebben over Babs. Ja, we gaan over Babs. En Babs stelt zelf even aan u voor. Mijn naam is Babs. Ik ben een kruising dame van twee jaar. Ik ben in het asiel beland omdat ik een grote mond had tegen mijn baasjes.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 Los in de kamer ben ik iets rustiger, maar probeer wel de deur open te maken. Ik zoek dus een baas die dit rustig kan opbouwen en veel thuis is. Ik ben altijd voor, uh, in, actie, in voor actie uh, of het nou een wandeling, een spelletje of gehoorzaamheidstesten zijn. Zolang wij samen bezig zijn ben ik heel happy. Knuffelen vind ik dan ook leuk als ik, met je, als ik je beter ken. Zodra wij een band hebben en ik weet dat wat er van mij verwacht wordt, dan luister ik ook heel graag en goed. Ziet u de uitdaging zitten met mij, bent u gezellig, duidelijk en consequent, neem dan snel contact op. Ik sta te popelen om u te ontmoeten. En waar verblijft Babs? Babs verblijft in het Dierentehuis, Kennemerland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenhuiskermeland.nl Want ook Babs verdient een thuis saw a so I thought I'd take a chance with barber and barber and You got me rockin' barber and barber rockin' barber and barber and barber and barber ba ba ba ba ba barber and barber ba ba ba barber Ba-ba-ba-ba-ba-brain! Ba Hier van de week, uh, Babs, daar hebben we deze van uh, The Beach Boys en Barbara. En ja, zo dadelijk het gedicht, hè? het gedicht van de dag. Blijf lekker luisteren naar CFM. We hoor je hem zo dadelijk langskomen. MUZIEK You know Onfantse Radio, krijg je gewoon zin om nog even een uurtje door te gaan. Je hebt echt tijd zo dadelijk? Uh, nee, ik Tussen heb... Tussen vijf, vijf en zes? Ik heb een vergadering nog ja? Jij hebt een vergadering? Oh ja, nou ja, dat is, dat is ook zo. Ja, daar moeten we ook weer ja, bij. Ja, ja. Volgens mij ook een. Daar moeten we bij aanwezig ja, zijn. Ja, okay. Dat is waar. Kenny Rogers en Dolly Parton en Islands in the Stream. Zo dadelijk het gedicht van de dag. Wie zou maar zomaar verliefd zijn? Het gaat zo gebeuren. Maar eerst deze van Kim Carnes en Peter Davis-Eyes. Tijd hebben we het op de zender gehad tussen app en tussen 10 en 12. Rustige romantische muziek en ook deze kwam dan langs. Kim Carnes en Better Davis Ice. Het is bijna kwart voor vijf. We gaan hem echt doen. Het gedicht van de dag. En het zal je inderdaad maar gebeuren. Zomaar verliefd, Albert Jan. Zomaar. Zomaar verliefd. Ik geloof het nog niet loop nog te dromen. Nee, nee, ik was niet op zoek. Maar het komt door wat jij, jij met me doet. Misschien te snel wil ik dit wel. Maar het is niet te stoppen. Want jij bent echt te gek. Dicht bij jou. Daar, daar voel ik me goed. Ja, daar kwam jij opnieuw voorbij. En opeens, opeens zag ik de liefde. De liefde van dichtbij.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 ik keek niet naar je om en wist niets van liefde. Nee, ik zag je nog niet eens en dat niemand zo mooi was als jij. Maar onverwacht, onverwacht stal je mijn hart. Ja, nu weet ik wat het is om verliefd te zijn. Zomaar verliefd. Ik moet het bekennen, alles, alles of niets, het is ons avontuur.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 Dicht bij jou, daar voel ik me zo meteen om vijf uur uh, Albert, naar uh, ons programma We krijgen een uur lang no-stop entertainment voor jou en allemaal van dit soort muziek en dat gaat nog wel eventjes door want uh, dan komt onze collega Fred Heij om zes uur en die neemt het dan over en hoor je bijvoorbeeld ook deze van Mart Hoogkamer en zomaar verliefd of misschien wel deze hè. zij weet het wel, hier is Tina Martin De maan staat hoog aan de hemel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 Er is te weinig money in mijn zakken. Maar dat maakt niet uit.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 Ja, we ontkomen er niet aan uh, Albert Jans, Hij weet het. Ja, al al lang. Zij weet het al lang, ja. Hier hoorde Tina Martin, inderdaad de live versie van uh, Eva's Grootsits. Zij weet het, ja, een klein beetje entertainment view zo bij uh, Zandvoort op zaterdag. De zaterdag en de maandagmiddag, want dan wordt er herhaald tussen 2 en 5 uur. Er is dus, uh, maandagmiddag en de zon komt inmiddels weer terug hè, hier in Zandvoort. Daar zijn we heel erg blij mee. De zonnige avond op zes u zo dadelijk de opening, de heropening van de Straat. Dat gaat een feest worden daar, dat wil je niet weten. Ja, hier is René Schuurman. En laat de zon in je hart. Een lach, een groet, een blij gezicht. Een vogel zwevend naar het licht. Oh, het lijkt zo gewoon. Maar het is toch bijzonder. Naar je zwaait. De wind die door de bomen waait. Oh, het lijkt zo gewoon. Maar het is toch een. ...van de dag zomaar verliefd... ...en erachteraan kwamen allemaal Nederlandstalige platen op. Vond je het leuk of niet? Ja, zeker. Is entertainment voor jou, uh, entertainment for You, niks. Nee, naja, ik ben een beetje aan het solliciteren nu, hè, ah. natuurlijk. Dus, uh, ja. Maar vanavond, uh, straks om zes uur live... ...onze collega Fred Heij, met Entertainment for You. Natuurlijk veel Nederlandstalig, gauw oude... ...ook Engelse platen en van alles wat. Zometeen al een voorproefje tussen vijf en zes. Klopt. Morgen uh, is het uh, Zandvoort op zondagtijd. Maar dan zijn we er niet, want dan zitten we in Hongarije. Dan doen we hem even non-stop. En dan doen we dus non-stop. Of misschien ja, koper, maar dat weten we nog niet zeker. Nou, in ieder geval, volgend weekend zijn we er zowel op de zaterdag weer. Uh, en zoals u ook van ons gewend bent op de zondag. Want dan wordt er geen Formule 1-verreden. Dus wij zijn uh, volgend weekend weer terug. Dankjewel, uh, Albert-Jan. Graag gedaan. Oké, okay, en tot volgende week. Tot de, volgende week. Fijne zaterdagavond. Dag.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 Draw your terminal breath. Life's a piece of shit. When you look at it. Life's a laugh. A death's a joke. It's true. You see it's all a show. Keep em laughing. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Aether op 106.9. Straks meer.